1 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Na de met 2-1 verloren EK-wedstrijd Nederland-Portugal... is het in Den Haag onrustig geweest. Op en rond het Jonkbloedplein waren zo'n 150 mensen. Tientallen mensen gooiden onder meer met vuurwerk... naar agenten en naar de politie te paard. Sommigen probeerden met slingers de paarden te laten struikelen. Kort na middernacht lukte het ME het publiek van het Jonkbloedplein... te verdrijven en de rust te herstellen. Er zou een tiental mensen zijn aangehouden. Vorig jaar zijn 800.000 mensen op de vlucht geslagen... door het geweld in onder meer Libië, Soudaan en Somalië. Dat is het hoogste aantal nieuwe vluchtelingen in elf jaar... zegt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. In een rapport dat vandaag door de hoge commissaris... voor de vluchtelingen Guterres wordt gepresenteerd... staat dat er in 2011 bij elkaar 4,3 miljoen ontheemden bijgekomen zijn. In totaal waren er 42,5 miljoen mensen... die van huis en haard verdreven waren. In het rapport van de VN-vluchtelingenorganisatie staat ook dat het voor mensen die op de vlucht slaan vaak lang duurt voor ze weer een vaste woonplaats hebben. De meeste vluchtelingen komen uit Afghanistan, gevolgd door Irak en Somalië. De Griekse parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de conservatieve en pro-Europese nieuwe democratie. Partijleider Samaras heeft de overwinning opgeëist en voorman Tsipras van de linksradicale Syriza heeft zijn nederlaag erkend en Samaras gefeliciteerd. In de officiële prognose haalt Nieuwe Democratie 30% van de stemmen. en Syriza komt naar verwachting uit op 27%. Minister De Jager van Financiën reageert terughoudend op de pro-Europese winst bij de verkiezingen in Griekenland. Het is volgens De Jager nu wachten op de ontwikkelingen in Athene. Hij vindt dat de Grieken hoe dan ook hervormingen moeten doorvoeren en de begroting op orde moeten brengen. Het weer de opklaringen en droog met minimaal rond 12 graden. Ochtends vanuit het zuidwesten stevige regenbuien met kans op onweer en windstoten. Smiddags droog met wat zon. Het wordt 18 graden aan zee tot 22 land in maart. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jojanneke van den Berg. Ja, welkom terug bij Echte Janne, de radio show van Pauw. Ik ben Jan Hemskerk En ik ben Joanneke van der Bergen. Beeld heb je op EchteJanne.nl en de hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kan straks, en dat is gratis en het is ook maar voor één keer vanavond... het nummer 0800 1101 bellen voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is... 3 miljard bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking is een heel verstandig idee. Maar nu eerst... Terug ja. naar onze gast. Zo is het met. Hero Brinkman, als we denken dat we nu problemen hebben... moet je eens kijken als Zuid-Europa omvalt. We nemen de staat van Europa even door met de lijsttrekker van de DKP, DPK. Wat het ook mogen zijn, Hero Brinkman. Hero, even serieus. nou, We hebben allemaal dat gerobbel hier in Nederland. is allemaal leuk en aardig. Maar wat doen we met Europa? Ja, ik denk dat we met Europa moeten kijken naar een samenwerking... binnen de rijke West-Europese landen. Wij moeten een, een splitsing aangaan... We moeten vaarwel uh, zeggen tegen de huidige EU. Um, en we moeten een, uh, een nieuwe monetaire unie aangaan met uh, de rijke West-Europese landen. De, nou, zeg wil je maar een de landen ja, Ik wil echt een splitsing. De landen die lid waren van de EEG tot 1974, dat zijn economieën die elkaar uh, vergelijkbaar zijn. Waarin we uh, een goede economische kracht kunnen hebben uh, in de wereld met de BRIC-landen. Um, uh, en, uh, ja, en waarin we in ieder geval niet uitgegeten, uitgevreten... zou ik bijna willen zeggen, worden door de arme uh, Zuid- en oost europese landen. Nou, Jij riep ja. een paar weken terug op tot een burgerprotest... Uh, rondom het Europese noodfonds, ESM. Ja. Je bent toen op een uh, zeepkist gaan staan op het plein in Den Haag. Gaan we dat soort dingen vaker zien? Is ja, dat wat we kunnen, ja, kunnen ik, verwachten? Ik, ja, ik vind echt dat je, dat je als politicus uh, moet aangeven uh, waar je voor staat... En ik vind dat je dat zo, uh, zo dicht bij het volk mogelijk moet doen. Uh, de, de, de, het krit, de kritiek van de, van de burger is uh, terecht... dat de, de, de politicus te ver afstaat van het volk. Dat vind ik ook terecht... Uh, en ik probeer dat op allerlei manieren om, om, om dat te, uh, te weerhouden. En uh, wat mij betreft, met een zeepkist midden op het plein op, de, op Den Haag... aangeven uh, op een donderdagmiddag waar je voor staat. Nou, dat vind ik super lief hoor. Maar hey, er is een man, Robert Zolik, ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek. Dat is de scheidende directeur van de Wereldbank. Maar die zegt dus gewoon dat het uiteenvallen van de eurozone... gewoon tot een wereldwijde crisis zal leiden. Daar zijn er ook mensen, weet ik ook wel, die zeggen... dat Griekenland kan er zo uit, want daar hebben we onze spulletjes nu al weggehaald. Maar de algemene consensus schijnt toch wel een klein beetje te zijn. Dat je, als je zomaar zegt. van joh, we, we, we trappen die luid eruit. Waar moet je naar heen exporteren? Die mensen hebben geen met te makken. Onze exporten stonden storten in, er is van alles. Het is niet zo heel eenvoudig. Is dat dan niet een beetje, een beetje op je zeepkist staan, een beetje populistisch? Nee, is, dat is niet waar. Want cijfers wijzen uit dat onze export naar dat soort landen. Uh, zeer miniem is. We zijn, in, kijk, dat we de Duitsers niet, hoor. Die hebben die bijvoorbeeld aan de half Griekenland. Maar even voor de helderheid, ik wil ook niet de Duitsers uit uh, onze. Nee, nee. maar die, zee... Duitsers die zijn ongelooflijk afhankelijk van exporten, dat nee, soort nee, Ben je Merkel fan? Ik ben zo'n Merkel fan. Nee, maar even voor de helderheid. Oh Jan kijkt nu heel eng aan. De, de, de, de, de Duitsen, de, de, de aan. Kijk je er ik... dan? Dat is niet niet raar. Sorry, hero. <laughs> Ga verder. Sorry. De Duitsers die zijn ook aan het nadenken over, over de hele situatie. Ja, dat is, is iemand die wil een referendum. Hè? En, en, dus, ja. en, de, en de Duitsers weten ook donders goed uh, dat, uh, dat hun geld ook een keer opraakt. Ja. En um, wat, wat Nederland zou moeten doen, is juist uh, druk leggen op, op, op landen als Duitsland... Um, uh, om te bewegen richting, uh, richting uh, die, die rijke West-Europese groep te gaan... richting de Noordelijke Alliantie. Want dat is uiteindelijk iets wat ook over, over twee, drie, misschien vier jaar uiteindelijk gaat gebeuren. En als je dat al... van tevoren aan ziet komen en weet... waarom zou je dan nog zo lang wachten... wetende dat als je elke dag... dat je langer wacht, dat het gewoon... honderden miljoenen euro's extra's... voor de Nederlandse belastingbetaling kost. Ja. Hey, jij en Wilders lopen elkaar een beetje voor de voeten... wat onderwerpen betreft. He, eerst had jij de ouderen... toen had Wilders ook de ouderen. Ja. Toen had Wilders ik, ik, Europa... en nee, jij ook. Of wij lopen elkaar doen? niet voor de voeten. Nou ja. Ik ben eerst en dan oh. volgt Geert. Oké, okay. maar is dat expres? Doet hij dat expres? Dat zou ja, je niet moeten vragen. Ik, ik ben met de ouderen begonnen. Hij begon inderdaad... Daarna ook meteen met de ouderen. Ik weet het niet. Ik, ik, ik denk dat hij wat dat betreft zijn spin -doctor mist in de fractie. Dat was en, jij? Nou ja, dat denk ik wel, ja. En uh, dat hij. Uh, ik bedoel, ik ben ga, ik, ik ben voor, voor, voor niet zo heel veel geld in te huren voor hem. <laughs> maar <laughs> grapje. Oh, ik, maar, ik, ik, ik hoor wel steeds meer Rancune in je stem als jij over wilde spreken. hoe nee, is nee, dat nu nee, tussen nee, jullie? Nee, nee, nee, zeg nee. eens even eerlijk. Nee, Wij hebben elkaar niet meer gesproken. Ik ben heel eerlijk tegen je. We hebben elkaar niet meer gesproken uh, na die tijd. Maar ik, uh, ik heb uh, nog steeds uh, tot op de dag van vandaag... ontzettend veel bewondering voor de man. Ik uh, respecteer hem buitengewoon. Ik ben niet boos te, uh, uh, tegen hem. Ik, uh, ik koester geen gaan Absoluut niet. Uh, ik kom me zo bekend voor al die teksten. Ja. Ik ben ja. Ook net om, dat, uh, ja, maar dat noemen we noem, noem Q&A's. Uh, uh, maar zeg. vind je het ongemakkelijk als je hem tegenkomt in de wandelgangen. Totaal niet. Ben je bang dat je een setje krijgt van zo'n uh, nee, bewaker? Zo, dus gewoon, je stelt vast, nee. uh, je stelt vast dat heen. je het niet met elkaar eens bent. Ik zou je ik zal mezelf, ik zal uh, vertellen dat er uh, zijn bewakers die hebben uh, hun cv <laughs> bij mij ingeleverd. Uh. Oké, okay, dus je hebt niks te vrezen. Die willen jou nee. ook bewaken. <laughs> denk dat is makkelijk. hebt andere uh, En nog Even een andere ding wat ik wilde weten. Hoe staat het met jouw geloofwaardigheid? Hè? Ik, een paar maanden terug had ik een interview met jou... over jouw democratische beweging binnen de PVV. En toen vroeg aan je als hij niet komt... ga je dan weg bij de PVV? Het zei je nooit... Ik ga nooit weg bij de PVV. Nee, En, dat, en, ik, en ik zal je dan stekker vertellen, oké, Ik ben niet weg bij de PVV. Scoop! scoop. We hebben de scoop. Hero Brinkman is niet weg bij de PVV. Nee, we hadden nou gedacht hebben dat hij bij de DKP zat vandaag. Ja, de, de enige echte PVV'er zit hier. Hier, hier is hier, de PVV. Bij jullie, bij jullie aan de tafel. Oh. De Geert is niet een echte PVV'er. Geert is. Scoop! Het is een gekke aanslag hoor Geert Wilders is geen seconden. echte PvV, er. Geert nee. Wilders is geen echte PvV. Hij is Abs gewoon een rare nicht met een gekke pruik. En die gewoon. <lacht> nou ja. Sorry, dat <lacht> heb ik niet gezegd. Dat zei hij ook niet. Verdomme. Maar nee, maar vertel even. <lacht> nee, Geert is, uh, is, uh, uh, is een liberaal-rechtse uh, man geweest, altijd. En uh, heeft, heeft uh, door het uh, wegwijzen van het Katzenhuisakkoord aange aangetoond dat hij uh, net zo erg is als de SP. Uh, misschien nog wel erger. Dat hij zeven weken lang een, een, een, een, een gegijzeld een, houdt. Een, een, een drama kan opbouwen waar, uh, waar uh, allerlei, uh, allerlei mensen een, uh, een puntje aan kunnen zuigen. Um, uh, en daarbij uh, inderdaad uh, het, Nederlandse, uh, het Nederlandse belang volkomen veronachtzaamd heeft. Um, Je zegt uh, eigenlijk met een heleboel woorden: Geert is helemaal geen rechtsliberaal. Geert is gewoon een linkse rakker met een hekel aan buitenlanders. Nee, Geert. Uh, Gaat puur op de peilingen af, toch? Geert is een. Uh, uh, ik, ik ben, uh, kijk, het woord populist, dat, dat, dat heeft vele betekenissen. En een van de negatieve betekenissen is meevaren op de meerderheid van de stem. Dat is één van de betekenissen. Dat vind ik de meest negatieve betekenis. Uh, uh, want dat, dat wil ik niet zijn. Laat ik het maar zo zeggen. Uh, ik wil gaan voor een doel. En populist is ook het voelen van... Uh, wat, wat, is, uh, wat, is, wat vindt het volk belangrijk... Uh, waar, waar je als politiek je mee, mee bezig moet houden. Dat is ook een deel van een politiek. En wat Geert altijd doet, is die, die twee facetten... namelijk de meerderheid en het gevoel van het volk... om die met elkaar te mixen. Ja. En Geert gaat nu volkomen op, het, de, op de meerderheid van het volk. Ja, en niet dus, dus op het dus niet belang heel van echt, het volk. Niet heel en de nieuwe heer Otto, Toen jij erbij was, deed hij het ook al hoor. Nee, maar ik heb e Zandag dat is niet, uh, voor de Maar de vorige even met... voor de helderheid Jan, dat is niet helemaal waar, want nou. ik heb altijd gezegd Sterker nog, ik heb de afgelopen drie jaar heb ik een strijd gevoerd... voor verbreding en verdieping en democratisering van de partij. Dus als, is er is, als er één is die binnen de PVV daar zijn rug recht heeft gehouden... en daarvoor zijn nek heeft uitgestoken, dan ben ik het wel. Sterker nog, noem mij één andere die dat in die PVV-fractie ook gedaan heeft. Ik weet zeker dat je hem niet kunt noemen. Waar heeft Wilders jou het meest mee gekwetst? Die, uh, Geert heeft... Uh, ik ben nog steeds ontzettend trots op die man. Geert heeft mij nergens mee gekwetst. Echt Maar jij hebt mee. ook lang tijd niet dus geert heeft mij Geert heeft mij uh, teleurgesteld. Geert heeft mij uh, voorbelogen. Het maakt allemaal niet uit. Dat is het. Dat dat. Je dat moest hoort... een drangprobleem feinzen ook. Absoluut waar. Dat maakt allemaal niet uit. Dat, dat het zijn hoort... toch vreselijke dingen, nee maar, toch niet... nee, maar luister. Dat hoort allemaal bij het spel. Dat is politiek, lieve mensen. Als je dat niet kunt handelen... Als je gelijk, dat he? niet ja. Anders zijn dat, gewoon vieze rikken. Er zit je, toch gewoon een, een, een complot achter van geheimzinnige machten. In de politiek, er wordt nergens zo gelogen als in de politiek. Ik vind het vreselijk. Het is echt vreselijk. Dat meen ik echt oprecht. Ik vind het vreselijk. Maar er wordt nergens zo gelogen als in de politiek. Uh, uh, als je dat niet kunt handelen... en je kunt daar je weg niet in vinden... Dan moet je niet de politiek ingaan. Maar als ik het goed grijp, dan blijf jij dus ook liegen in de politiek. Want dat gebeurt ik na eenmaal. Ik heb, ik heb, ik heb, nooit, ontkend, ik ik heb nooit ontkend dat ik nooit zou liegen. Dat heb ik nooit ontkend. Dus als je het goed begrijpt, om even terug te komen naar Johan Alkens Vraag... die zei een paar maanden geleden, moer jij nog nooit de PVV alleen te laten? Maar dat was een leugen, zoals nee, alle Nee, dat politie. is geen leugen, want ik ben de echte PVV. Ja, zegt hallo, dat is er mij gelul. Ja, maar dat is wel heel echt... goed ben je geworden, hoor. Je hebt echt, echt, wel wel een heel een ben over. Ga je op mijn stemmen? Voelen we nee, aankomen? ik wilde eigenlijk op Bos van de Ham stemmen, maar dat kan niet. Echt, echt toch? waar? Ja. Nee, een kom dan. Ik heb zo'n figuur in mijn... Ik, nou, oh, Luleen, maar, ik, ik, ik heb zo'n figuur... Als Boris heb ik echt in mijn uh, uh, fractie zitten ja. nu. Hey, en even uh, Boris, die is vader. Daar hadden we het net ook even mee. Je hebt ook vader, het is vandaag Vaderdag. Zie jij je uh, zoontje nog wel eens? Uh, uh, elke dag. Gelukkig. Gelukkig, moet ik zeggen. Ja, je neemt hem vaak mee. Ik zie hem wel eens lopen op de Tweede Kamer. Ja, ik, ben, uh, ik ben sinds uh, ruim een half jaar weer terug uh, bij de moeder van mijn zoontje. Uh, en daar ben ik echt ontzettend blij om. Kijk, scoop! Jezus, wat een avond. Hero, Kijk, ja, nou, Hero, Brinkman is weer terug bij haar moeder. Van, van zijn, Zat je maar dan krijg je Echt dus de ene scoop naar de andere. stel. emotionele scoop zijn we allemaal. Hero, ik wist niet dat jij, ik dacht, jij hebt een vriendin, je hebt heel veel vrouwen. Vrouwen vallen op macht. Zeker, heel veel vrouwen. Maar ik ben nooit getrouwd geweest. En ik heb één kind. En ik ben weer sinds januari, geloof ik. Ja, januari. Terug bij de moeder van mijn kind. En uh, ja, we doen. Uh, en hoe lang zijn jullie uit elkaar geweest? Uh, we hebben een hele tijd gelat, uh, zoals dat heet, en uh, we zijn meer dan anderhalf jaar echt, uh, echt uit elkaar geweest. Um, uh, ja, en uiteindelijk hebben we besloten om het uh, toch nog even een je, keer. Heeft hij hey, weer teruggenomen te omdat je weg bent met PVV. de Pvv? Wat, wat zit je? Heeft hij He weer ja, teruggenomen? Dat zat ik ook al te denken. Omdat inderdaad. je weg bent bij de Pvv. Nou, had ik, zei, ik zei januari ja. dat we bij elkaar waren. En ik weet de datum natuurlijk uit mijn nee, hoofd. 20 maar, maart dan ben ik weggegaan natuurlijk bij de PV. had jij al lang een beetje dat idee opgevat, ja. waarschijnlijk. Nee, kijk, zij weet, uh, uh, zij weet dat al sinds de verkiezing van uh, twee jaar geleden... Uh, dat ik uh, met diverse scenario's in mijn hoofd zat. En uh, zij weten ook van twee jaar geleden dat, dat een van de scenario's al twee jaar geleden was dat ik ooit bij de PVV weg zou. Was het de voorwaarde van haar? Van, ik kom bij Oh nee nee nee. Is je blij met je? ik kan ontzettend gek zijn om een vrouw, maar ga mij politiek geen voorwaarden stellen, want dan houdt het op. ja, absoluut. Ja, dat gaat niet Echt een man. ze hebben ze nog, Die gewoon principes hebben en zeggen. Hij is een hele man. Dat Ja, maar wel een hele strenge man. Ja, maar toch vind ik het altijd opvallend, heren. Je bent toch een gevoelige ziel, om het zo te zeggen. Jij op, ik ben gewoon dan. een mens. Ik bedoel, jij bent gevoelig en jij hebt je principes. En ik ben gevoelig en ik heb ook mijn principes. En ik ben ongevoelig uh, en zo. heb helemaal geen principes. Jij hebt. Ah, jongen, jij bent een grote gevoelige ja, beerman. Ja, nou, ik ben ook, een tuk, <laughs> het schelen ook zeg. Ik probeer een beetje tegengewicht te geven <laughs> tegen al het geslijm hier aan die tafel. Nou, zeg. Jan Roos draait zich om in, in zijn bed in, in, in, in, in Turkije. Nou, hoe dan ook? Um, gaan we nou met z'n allen de kloten heren, of niet? Nou ja, we moeten kijken, uh, uh, mijn stelregel is. Uh, en mijn, mijn, uh, uh, mijn selling point nu, nu is ook. Uh, stel je toekomst veilig. En je moet nu ook met deze verkiezingen je toekomst veilig stellen. Wat als, we dat? Dat nu, nou, als wij nu niet een duidelijke keuze maken voor ons eigen land, voor onze eigen belastingcentjes. Dan gaan we inderdaad in de toekomst naar de kloten. En daarom vind ik ook dat je moet kiezen. Uh, voor een genuanceerd beeld voor Europa, voor, uh, voor verkiezingen uh, en voor bezuinigingen die gaan. Voor een mindere overheid, minder bestuurslagen. Uh, en er is maar één partij die dat doet. En dat zal de partij worden. die ik op dinsdagochtend. Uh, om kwart over elf. ga presenteren onder ja. een nieuwe naam bij Nieuwspoort. Nou. ik wil nog één natte vraag aan je stellen. voordat Jan helemaal onder het bureau U, verdwijnt. Zijn nou nou natte vraag? Natte vraag. Oké. Okay. Dat is een natte vraag. Oh, sowieso. Is je hebt heel veel. Verdwijnt. Je vertelt heel veel over btw hey. en allemaal dingen. Ja, ja, nee, ik zie je zo. Hè, je ja. zegt, ik stel. allemaal van die zeven vragen. Ja, ik vind dat nou, leuk. Nou. het is bijna twee uur nachts. Dat kan. Um, wat is jouw hoogste doel dat in het sterobus. leven. En dan wil ik geen gewouwel geen over... moeilijke belasting, dit of dat. Gewoon, wat is jouw hoogste doel? Hero Brinkman, de, de mens, de politicus. Wat wil jij realiseren in dit leven? Oh, jeetje. <laughs> mijn hoogste doel. Uh, weet je, ik ben, uh, ik ben op een oude, op, op redelijke uh, oudere leeftijd vader geworden. Ik, ben, ik was 42 toen ik vader werd. En ik hoop gewoon dat ik een goede vader ben. Dat is eigenlijk mijn hoogste doel. Uh, en, uh, en, en ik hoop dat iedereen uh, rondom mij heen gel uh, gelukkig en gezond blijft. En, uh, en verder voor de rest, ik blijf me helemaal het werken voor dit schitterend mooie land. Want we leven, hoe je het wen of keert, in een schitterend mooi land. Mooi dat hij dat kan zeggen, naar zo'n vreselijk verlies van... <lacht> En ook dat, ook dat gaan we allemaal overkomen. En nou, uiteindelijk zullen we ook een keer wereldkampioen worden. Daar ben ik van overtuigd. Okay. Mijn god. Hero, heel erg bedankt. Mooi, hè, ja. Ik vond het Jan. een prachtig gevoelig uh. gesprek. Jan nog <laughs> even over zijn nek. Ik ga het even braken. Nee, dat geeft hem niet. wat is er is gebeurd in misschien deze maar show? <laughs> Hero, ontzettend bedankt. Ja, nou, Jan, zeg eens goed. wat. Ja, nou ja, begin het jaar stelde VVD-Kamerlid en vriendinnen van de echte Janne... de invloed van criminele motorclubs op televisie aan de kaak. Het kan maar op vele persoonlijke anonieme reacties te staan. Ze gaat nu het Openbaar Ministerie informeren over haar bevindingen. We bellen heel eventjes met Janine Hennis Plasgaard. Een hele... Goeie... Ja, het is eigenlijk helemaal niet zo'n goede avond. Een goede avond, Janine Goedenavond, Goedenavond, Janne, en Jojanneke. Ja, nou, lekker ben je, hè? Godveren... Klerenleiers, oh, stommelingen. Ja, eeuwig zonde. Maar ja, vergaande ja, dingen. Soms wel, hè? Ja. Als dat een metafoor is voor een Nederlands prestatie in Europa, dan wordt het een bende hoor. <laughs> nou, volgens mij, weet je, dat hoort er allemaal bij. Zelfs de Griek gaat door, hè? Zelfs de Grieken gaan door, ja. Ongelooflijk. Hé, hey, maar daar bellen we niet over. We bellen over jou, jou, jou, jouw fiti met de nationale motorclubs, de criminele motorclubs. Je hebt ze een, een paar maanden geleden, begin van het jaar, eigenlijk op televisie al uh, luidkeels. Uh, ja, de schandpaal genageld eigenlijk. Kreeg je ontzettend veel reacties op. En hey, wat voor verhalen zijn er uh, eigenlijk verteld door al die slachtoffers? Ja, maar dat ga ik jou nu niet uh, aan je neus hangen. Ow. Want alles wat ertoe leidt uh, dat de identiteit van de slachtoffers openbaar wordt, dat kan ik me nu niet veroorloven. Maar wat ik wel heel graag wil is dat de slachtoffers getuigen en zich ook beschermd voelen door politie en justitie. Maar hoe erg zijn de verhalen? Was jij geschokt? Ja, ik was absoluut geschokt. Ja, zonder twijfel. En weet je, kijk wat het is, is um, je zegt net aan de schandpaal genageld, maar dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Maar wat wel het uitgangspunt voor mij is en voor de VVD is, is dat iedere crimineel straf verdient. Dus ook als je lid bent van de Hell's Angels of de Satudare, een lidmaatschap van zo'n club betekent niet dat je met afpersing, bedreiging, intimidatie, geweld en nog veel erger, uh, dat je daarmee wegkomt. Ja, Het, het is nogal wat om, om, om de strijd te openen tegen dat soort clubs. Vind je het eng? Of, uh, ben je vol bravoer? Nou, nou, Hoe voel je ik, ja, ik, Nee, ik, ik ja, eng, eng, nee. Ik bedoel, het uitgangspunt iedere crimineel uh, verdient straf verstaat iedereen, ook zij. En ik heb toen uh, tijdens de Paul en Witteman uitzending in januari heb ik daarna ook gewoon met ze van uh, gedachten gewisseld. Ik denk als je maar open bent en uh, zo transparant mogelijk handelt... Dat, uh, dat er veel... Nou ja, maar je gaat nu om... ga je toch echt het, het, het gevecht aan. Je hebt dus een aantal mensen gesproken. Ik begrijp je niet of individuele gevallen kunt ingaan. Maar goed, we hebben het over afpersing. Mensen wiens bedrijf bijna geruineerd is. En dat ze dan toch maar meegingen met die bendes. Dus. Je hebt het over verbindingen tussen onder- en bovenwereld gehad. Het is... Ja. Heel, heel, heel ernstig, begrijp ik. En ja, maar wel... op zich is dat geen nieuws, hè. Want dat is, dat is waar ik hem een beetje over verbazen. Dus dat het als enorm, veel, uh, als enorm nieuw uh, uh, werd ervaren. Maar de verhalen die ik vertel, die zijn op zich niet nieuw. Uh, wat wel misschien nieuw is, is dat iemand het actief... anders dan OM en politie, het naar voren brengt en een oplossing wil... Nogmaals, het uitgangspunt is dat iedere crimineel straf verdient. Maar mijn belang is er vooral in gelegen dat die slachtoffers zich beschermd weten... En niet elke dag uh, doodsangst hoeven uit te staan. Ja, feitelijk zeg jij, je, hebt, je, je gaat het je ervaringen met OM delen. Dat is mede op het verzoek van minister opstelten van uh, Veiligheid en Justitie. Maar hij ijvert ook voor verruiming van de mogelijkheden voor anonieme aangifte. Dat is toch dus kennelijk een beetje wat er moet gebeuren voor die mensen uh, ja. uh, durven op te treden tegen dit soort dingen. Uh... Nou, niet helemaal. Kijk, anoniem aangifte is één ding, maar we, daarna. Hè, want er is ook zoiets als je gaat verklaren, je doet anoniem aangifte, maar op een gegeven moment wordt er dan wel degelijk besloten om de vervolging over te gaan. Ja, precies. Dan gaan we voor de rechtszaal. De verklaring dan op een gegeven moment ook onder ogen van de raadsman van de verdachte komt. En um, we hebben in het verleden gezien dat dan helaas de identiteit van de slachtoffers wel degelijk openbaar wordt gemaakt en dat uh, daarmee afgerekend wordt. Wat vind jij van advocaten die dat soort dingen doen? Ja, weet je, ik bedoel, iedere verdacht heeft recht op verdediging... recht op een raadsman, dus ook zij, zo is onze rechtsstaat... Ja, maar op... zou jij het normaal vinden, als jij advocaat was... dat je denkt, van, nou goed, ik zeg, ik zeg dit tegen mijn cliënt... het was uh, Janine Hennis die het heeft verklapt aan mij... en twee dagen ja. later ligt Janine Hennis in de sloot. Vind je dat, dat, dat laakbaar nee, of niet? Ja, weet je, nee, ik vind het op dit moment echt van belang... dat uh, uh, het uh, OM ervoor zorgt dat die slachtoffers zich beschermd weten. Dat is vooralsnog onvoldoende het geval. Het getuigenbeschermingsprogramma... Uh, Laat nog te veel open eindjes zien. En dat is mijn doel. Oké, okay, dus hebben we dat getuigenbeschermingsprogramma waterdicht moet zijn... dat die advocaat of de verdachte zelf nooit achter de identiteit van degene kan komen die hem heeft verlinkt? Nou ja, weet je, je gaat gewoon niet getuigen als je vervolgens voor je leven moet vrezen. Dat doen ze sowieso al. Maar als je gaat getuigen wordt dat nog vele malen groter. En uh, dat is wat ik wil vermijden. En we hebben die getuigenverklaringen wel nodig om die bendes aan te pakken. Dus uh, linksom of rechtsom, we zullen het moeten regelen. Iedere crimineel verdient straf en de getuige die verklaart moet zich beschermd weten. Maar Goed, ik word nou die mensen al zeggen van ja, ja, ja, mooi en aardig. Maar zo worden er dus allemaal uh, uitzonderingen gemaakt. Want kennelijk kan je zo al van alles roepen en niemand weet wie het is. En we kunnen niet controleren of het echt gebeurd is, want we kennen die de tijd niet. Dat wordt toch heel moeilijk privacygewijs. Ja, nee, maar dat is ook de discussie die natuurlijk boete rondom het anoniem aangifte doen. En het uh, moet wel een open en eerlijk proces zijn. Um, uh, iemand is pas veroordeeld als de rechter zich heeft uitgesproken. Laat dat duidelijk zijn. Maar in dit geval gaat het echt om aantoonbare um, uh, ja, uh, bedreigingen. Uh, mensen die echt vrees voor hun leven. En dat betekent ook dat je als OM ervoor moet zorgen dat zo'n getuige zich beschermd hey. weet. Hebben we het laatst uit de licht opgenomen? bedoel de Unipoet ging, ging met pensioen hè, om, om meer tijd met zijn kindjes uh, te spenderen. Het lijkt ja. boos ja. ja, ja. ja. wel. Ja, dat klinkt allemaal heel gezellig en Ja, dat wordt heel gezellig. Hebben we daar te lichtzinnig over gedacht? Over die, nou, over die nee, In het verleden zijn natuurlijk ook grote zaken opgestart tegen uh, de outlaw bikers. Die zijn mislukt om een hoeveelheid van redenen, ook door, door fouten die zijn gemaakt door politie en uh, justitie. Uh, maar dat betekent niet dat ze daarmee uit het beeld verdwenen waren. Uh, wat wel uh, zo is, is dat er uh, een half jaar geleden een nieuw offensief vanuit politie en OM is gestart. Uh, Geïnitieerd door opstelten, mede op mijn verzoek. En dat lijkt nu wel zijn een vruchten te gaan afwerpen. Hè. Er worden vele zaken voorgedragen. Je hoort veel uh, verhalen over Satudaren en angels uh, leden die zich voor de rechten moeten verantwoorden. Dat is goed nieuws, maar ondertussen hebben we nog wel een probleem met een aantal getuigen die gewoon niet durven... en elke dag uh, in doodsangst leven. Hé, hey, maar je zei net dat je met die mensen ook gepraat hebt... na aanleiding van uh, die uitzending mm. van Pauw en Witteman in januari. Wat, wat zeggen die gasten dan? Heb je ook maar enig idee dat ze oprecht zijn? Ja, ja. Ja, en nogmaals, het is heel... Ik weet dat het... Ik moet met mijn mail in mijn mond uh, praten... maar voor mij is het echt van belang dat zij zich in ieder geval, uh, in mijn geval... Uh, beschermd te weten en dat ik op geen enkele wijze uh, informatie ga geven... die kan leiden tot... Nee, nee, ik heb het nu over... De, ik, sorry, je begrijpt me je verkeerd. Te ik, te de de ik heb het over die, uh, over die leden van die motorclubs Daar heb je ook mee ja. gepraat. Dat, de, ja, daar heb ik ook mee gesproken. Ja, zeker. De, de, de, daar heb je dus kennelijk normale dialoog mee gehad. Wij hebben ook wel eens uh, Uniputty uh, geïnterviewd. En dan heb je inderdaad het idee... God, een ontzettende aardige baas die uh, een gezellige motorclub heeft. Wat, wat voor indruk heb je nou van die mensen als je ze persoonlijk spreekt? Ja, kijk, luister, als je ze één op één spreekt... dan is er een prima gesprek mee te voeren Um, en dat is ook wel het imago, imago wat ze door de jaren heen hebben weten op te bouwen. Hè? Vrije jongens die van een feestje houden, zo, uh, motorliefhebbers. Natuurlijk, dat zijn ze waarschijnlijk ook. Maar heel veel kaderleden van deze clubs hebben een, uh, een zwaar crimineel strafblad. En niet voor wildplassen, voor alle duidelijkheid. En dat is wel uh, waar we uiteindelijk ons op moeten richten. Dat iedere crimineel zijn straf krijgt. Ook als we lid zijn van een Zuiderdaren of de Angels. Ja, duidelijk, maar uh, je, je bent zelf nou niet echt bepaald anoniem. Moet jij geen beveiliging aanvragen? Of heb je iets van, nou, nee, maar, dat nee, zou dom zijn ze maar, niet. Nee, nou, dat zou wel heel raar zijn. Ik bedoel, we leven nog steeds in een uh, democratie, in een rechtsstaat. En ik ga ervan uit dat we gewoon uh, ook in uh, het gesprek met elkaar... Um, ja, dit, de, dit gevecht kunnen voeren. Raad je zelf eigenlijk motors uh, Nee, ik, ik, ik zie jou wel maar... in zo'n leren pakken, nou, jij niet, hè? Ja? Met die, die blonde nee, nee, onder af, die helm. Nou, ik moet nee, wel ik zeggen, niet, ik, ik, ik, ik ja. las Janine in de Volkskrant, magazine van het weekend, en dat is een hele rustige, huiselijke eraan, vrouw die, ja. uh, die <lacht> gewoon wacht tot haar man er een eindelijk eitje op het bed komt brengen op zondag. Ja, ja, het uh, zo, en sorry. wat zag je er weer beelden? uit als ik het zeg, een maar, Janine, de foto? Ja. Top is het niet waar? Nou je in, Jan? Maar, nou ja, ik vind het een, een hele aardige vrouw. Mag dat misschien? Janine, ik denk dat we moeten ophangen, want ja, het gaat helemaal fout bij mij. Je zit jaloers. Ik wel, ben een ik beetje Ongelooflijk akelige vrouw. Ken ik twee weken. En nu al jaloers. Verschrikkelijk. Dat lijkt dat je wacht <laughs> dat roos terug is. Echt. Ah, oh, <tie> schuwelijk. Maar goed. Nou, too, Janine, hartstikke hey, bedankt. Janine. Dat je ons hebt. moeten staan. Fijne nacht. Tot volgende keer. Dag. Dag. Doei. Doei. Bye. Echte jammer. Ja, ik heb zojuist mijn treurnis al getoond. Uh, hij gaat weg, hij gaat weg. De nummer 2 en het lieve gezicht van D66. Hoog tijd om te horen waarom in. Het Haags geluid. Hele nacht Bosnam van de B66. goede goeienacht. goeienacht. Ach, Boris. Erg, hè? Vreselijk. Ja, het is heel erg. Maar zat erin, hè? Ja, ik, ik zat er erg in. Het was ook een beetje... Uh... Ja, we hopen op een wonder en die bestaan nou eenmaal niet. Ga je wel. Nou. Ja. Door, door maar hè. Ja. Dit vergeet door hem maar door. Ja. Want Boris oh, wou je ja. natuurlijk eigenlijk voor spreken... Wat is er gebeurd, Boris? Wat krijgen we nou? <laughs> ja, D66, dat, zes, ik, dat, dat, ik dat ik is pecht door... pech tot van. Niet... En nu? Ja. Ja, nee, ik heb eigenlijk sinds het val van het kabinet... heb ik eigenlijk bedacht van, ik zit nu tien jaar in de Kamer. Ik ben 38. Ik heb heel veel idealen, ik heb nog heel veel energie... Ga ik die nu de aankomende vier jaar eh, inzetten in de Tweede Kamer? Of ga ik toch kijken of ik dat ergens anders tijd doe? En eigenlijk, ook al vind ik het nog steeds heel erg leuk in de Kamer, en, en eh, zoals ik wel bij andere collega's soms hoor die weggaan, van ja, het lichtje brand niet meer, ik heb er geen motivatie meer voor. Dat herkende ik eigenlijk helemaal niet. Maar toch ben ik uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat de honger nee, iets nieuws dus. Ja, gewoon eens dus buiten de kamer weer een paar maar, dingen doen. Maar die idealen uh, dus, en die energie, dat, dat moet je toch juist daar houden waar het nodig is, in, in de kamer? Zeker, maar um, dat heb ik nu tien jaar gedaan en ik heb ook wat dingen bereikt, uh, heel veel dingen ook uh, bevochten. Maar, um, en ik ben ook zeker niet klaar met de politiek. Hè. Dus sommigen zeggen, ik, uh, nou, dit was voor mij het hoofdstukje politiek in mijn leven. Dat was het dan. Dat is het voor mij helemaal niet. Ik wil absoluut nog wel een keer uh, terugkomen. Maar dan wil ik mezelf ook wel weer een beetje opladen. Met nieuwe ervaringen. Hey, nee, uh, maar uh, Boris, ben je gewoon dat... bang dat, uh, dat uh, D66 geen twee zetels haalt? Dat uh, pechtofde uh, eentje <laughs> de kamer in gaat, dat jij dan uh, een beetje van aap staat. Nou, als je nu naar de opiniepeilingen kijkt, dan valt dat wel mee. Het gaat goed met D66. Ik voel me ook mede... Uh, nou, verantwoordelijk uh, voor dat succes ook van de afgelopen jaren. We stonden eerst op drie zetels in de peilingen, of in de Tweede Kamer zelfs. Zoals op nul zetels gestaan. Maar, gestaan mag ik nog toos. iets vragen? Ja, ja. en ik hebben dat toch bovenop. Ja, je bent hartstikke belangrijk ja. geweest. Dat hoor ik. Natuurlijk ben je belangrijk geweest. Maar toch ben ik nieuwsgierig. Hè. Heeft het ook. Weet je, wat ik, iedereen ineens verdwijnt. Er zoveel Kamerleden. Het lijkt wel een, heel, een beetje of er een heleboel mensen geen zin hebben in die akelige jaren die voor ons liggen. En denken, nou, hier valt weinig eer aan te behalen. Ik uh, ga even iets, iets anders doen. Even een lekker uh, beetje uitrusten van de politiek. En dan kom ik over vier jaar als de crisis voorbij is wel weer terug. Of nou, zeg ben de de nou de ik nou heel Ik heb eigenlijk van niemand gehoord. En ik oh. denk ook dat, dat heel veel Kamerleden die nu vertrekken... ook dat voor altijd doen. En uh, ja, hun hoofdstukje politiek hebben afgesloten. Maar vind je niet dat heel veel mensen vertrekken? verhoudingsgewijs ontzettend veel. Ook best jonge mensen. Um... Ja, worden de jonge mensen een beetje weggepest uit Den Haag? Of ja, wat is er wordt het zo, het zo moeilijk zo Het is zo'n exodus, uh, Boers. Ja... Ja, het is wel zo dat er veel vertrekken. Dat is eigenlijk de afgelopen uh, vijf verkiezingen al sowieso geweest. Dat vind ik heel jammer, dat het zoveel is. Ik, ik vind mezelf daar wel een beetje voor vrijpleit, omdat ik inmiddels wel tien jaar tien heb jaar, gezeten. Ja, dus, weet je, dat is wel iets anders dan als je maar drie of vier jaar hebt gezeten. Dat vind ik echt wel iets anders. Maar, um, um, maar ik zie wel dat er heel veel kamerleden weggaan een beetje gedesillusioneer, gedesillusioneerd. Ja, hè, dat, dat idee vind heb ik, ik namelijk ook. En het is ook ja. een beetje al een klacht van de afgelopen paar jaar. Dat mensen zeggen, ja, er, is, er zit helemaal geen continuïteit meer in die kamer. Er zijn ja, geen op. old hands, er zijn geen oude, oude getrouwen. Ja. Wat is er aan de hand? Heeft iedereen het ah, opgegeven? Ja, ik, dus dat desillusioneren, dat, dat kan ik me wel voorstellen. Dat, heb, dat zie ik ook wel om me heen. Ik heb daar zelf geen last van gehad. Maar wel, eh, ik kan me wel voorstellen dat, dat sommige mensen die bijvoorbeeld niet... bijna enige ervaring van tevoren in politiek hebben gehad... dat ze toch de, ja, de, de interne paleisintriges toch niet helemaal kunnen weerstaan... en er ook niet echt uh, er overheen kunnen kijken. Ben je teleurgesteld, en... Boris, over, uh, over die intriges? Nee, nee, nee ik, dus niet, ik, bedoel, okay. ik heb ze wel allemaal wel meegemaakt. Maar ik, dat is voor mij helemaal geen motivatie geweest om te blijven of te vertrekken. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je daar gevoelig voor bent... Dat je dan dat uiteindelijk toch leidt dat je dan niet blijft. Dus dat hoor je ook wel bij andere Kamerleden. Heeft het Koendersakkoord er iets mee te maken voor jou? Wat zeg je? Heeft het Koendersakkoord er iets mee te maken? Voor die andere Kamerleden? voor jou. Helemaal niet, want ik vond het een uitstekend akkoord. Nee hoor, helemaal niet. Dus al dat soort dingen die bij andere Kamerleden gelden, of dat is wat ze er soms uithalen, dat geldt voor mij niet. Ik ben vrij transparant in mijn motivaties. Ik heb tien jaar in de Kamer gezeten. 38. Ik, heb echt ook nog, ik wil nog ook een aantal andere dingen in mijn leven. Wat ga je doen dan? En... Volgende week komt je boek De Vrije Moraal uit. Dat ja, een een ja. onthullende, schokkende en geestige Nederlandse geschiedenis... van seks, drank en drugs. Vertel... Ja, dat is een heel leuk boek. Dat is vooral 50. te koop bij elke boekhandel. Dus dan koopt u dat vooral. Het is mijn nieuwe broodwinning, dus ik moet er voor ja, lezen. Straks. Zie je wel. We moeten het allemaal kopen. Uh, we gaan het allemaal kopen. Nee, maar vertel eens. even wat wat staat erin? In. Ja, wat het ik zeggen? Het is een boek wat, uh, wat gaat inderdaad, nou ja, het zegt al over de seks, drank en drugsgeschiedenis oh. van Nederland. Oh. En vooral vanuit, vanuit de Tweede Kamer. Oh. En ik denk dat het wel leuk is. Is het een sleutel, uh, omdat, omdat voor heel veel mensen is het eigenlijk helemaal niet heel, heel helder, waarna al die vrijheden die wij uh, altijd in het buitenland moeten uitleggen als we ergens zijn waar die nou vandaan komen en dat er ook hele heftige discussies aan de grondstand zijn geweest en dat er ook wel Um, nou, ook wel voor de toekomst ook wat dilemma's zijn. van hoe, ook, hoe liberaal je ook bent. Hoe je omgaat met nieuwe vormen van drugs, met nieuwe vormen van seksualiteit en dat soort zaken. Nee, hoe staan we ervoor in Nederland, wat dat betreft, vind jij? Met die vrije moraal? Nou ja, we kijk, laten we wel wezen als je het gelijk met de rest van de wereld, zijn, met het concert en het open land. Heel veel dingen kunnen hier. Maar er staat natuurlijk ook wel onder druk, die vrijheid. Hè? Uh, je ziet dat er hoeft maar iets mis te gaan met een paddo. Uh, hoe treurig dat ook is. En dan wordt dat allemaal verboden. Is dat nou wel zo nuttig? Helpt dat nou? Uh, je ziet ook rond, uh, uh, nou ja, rond bijvoorbeeld iets als homoseksualiteit, dat we wel, wel in de wet van alles goed voor hebben geregeld. Maar dat je wel ziet dat er toenemend geweld is, dat er meer uh, intoleranties... Op ja, want even, even daarover nog, hè. want afgelopen week maakte uh, Van Buisveld een, een rare frats hè, door die uh, geïnitieerde verplichtstelling van uh, voorlichting over homoseksualiteit. Nog een jaar uh, uit te stellen, die had jij geïnitieerd. Hoeveel verkapte weerzin is er in Den Haag voor uh, homo-emancipatie? Nou, in dit geval denk ik niet dat dat, dat bij de minister zit, uh, maar, uh, want die, die zal het beste met, met zijn mee. Dus ik, ik denk eerlijk gezegd dat het probleem niet zozeer bij de wetgeving zit. In Den Haag valt het allemaal wel mee, maar dat je vooral, ja, als je uit een gezin komt waar hele achterlijke ideeën erover leven, En niet alleen maar over homoseksualiteit, maar ook bijvoorbeeld over de seksuele zelfstandigheid van meisjes, Hè, bijvoorbeeld, dat een vrouw zelf over het lichaam beschikt. Ja, dat is natuurlijk in sommige culturen, niet alleen maar trouwens, alleen maar, uh, laten we zeggen, islamitische culturen, maar ook andere delen van de wereld, maar soms ook gewoon oorspronkelijke Nederlanders, dat is nog soms heel erg achterlijk. En dan moet je echt wel is, op blijven. Heeft het heeft iets te maken met, met, met, met, op de een of andere manier, het crisis, want je, ik, je hebt gelijk, ik heb de neiging te denken dat het een, als waar ware een beetje aan het terugspoelen bent, dat die tolerantie die we langzaam zeker hadden veroverd op het gebied van tolerantie van homoseksuelen en vrouwen en dergelijke, een beetje aan het terugvloeien Wat is dat? Is dat een soort van crisisreflex? Wat voor verklaring zie jij daarvoor? Nou, weet je wat ik meer zie? Ik zie dat er uh, natuurlijk altijd problemen zijn met, met drugs of met, met seks. En met, uh. Alleen je ziet dat uh, de, ook liberale partijen, bijvoorbeeld de VVD, uh, ziet dat ook vaak doen. Uh, dat als er dan, en ook zelfs de Partij van de Arbeid, uh, dat als er dan een probleem is een, uh, met een uh, seks, hè, wat je een paar jaar geleden. Nou, had, ja, ja, de breesers onmiddellijk dat onmiddellijk wordt gezegd, ja, dit is het probleem van de jeugd. Terwijl het soms om een hele specifieke groep meisjes gaat... waar daar iets mee aan de hand is. En dan wordt er direct van allerlei ellende over haar. He, morele paniek heet dat met een mooi woord. Dan is de, de jeugd... Is, uh, is maar waar komt die morele paniek vandaan, Boris? Nou, dat niet. komt toch een beetje voort uit dat we misschien een beetje on... Uh, uh, onhandig omgaan met onze eigen morele uitgangspunten. Omdat, kijk, we zijn natuurlijk niet meer een heel uh, religieus land. We zijn een vrij geseculariseerde samenleving. Hè, met, met mensen die uh, hangen niet meer erg aan de kerk. En ik denk dat heel veel mensen die dat niet meer zijn... soms toch moeite hebben om te verklaren... Uh, waarom iets wel of niet mag. Dus een, een, omdat mensen toch kinderen willen opvoeden, jongeren willen opvoeden, toch een fatsoenlijke samenleving willen hebben, dat we eigenlijk niet discussiëren met elkaar waar dan de grenzen van vrijheid ligt. En daardoor wordt eigenlijk de paniek, uh, uh, woordgebruik van de, van de christelijke partijen, wordt soms gekopieerd om um, te laten zien dat je misstanden erg vindt. Ja, maar Is het ook niet een beetje een generatieding, Boros? Jij bent natuurlijk een van de jongeren, hadden we het net al over in Den Haag. Er zitten veel oudere mensen in Den Haag. Dit is juist een boodschap en iets wat, wat, wat een jonger iemand, een dertiger zoals jij, goed kan verkondigen. Nou precies, dus er zit nou, geen hele slechte tijd weg Dat is in zoverre waar dat ik wel jonger ben, maar ik ben dus niet uh, van, de, van de toko vrijblijvendheid. Ik vind juist dat liberale uitgangspunten veel meer bediscussieerd moeten worden, juist, uh, juist door jonge mensen. Dus ik heb bijvoorbeeld in mijn boek uh, wat andere volgende week of aankomende woensdag verstaan, waar? Heb ik het bijvoorbeeld ook nog over... Uh, uh, bijvoorbeeld cocaïne gebruik, Waarvan ik zeg, ik vind het heel gek... dat cocaïne zo populair is onder jongeren. Ook bij jongeren die uh, Max Havelaar koffie drinken... en uh, biologisch vlees eten. Terwijl ik denk, ja, als er nou één product is... Uh, waar je waar een bloedspoor aan hangt... Van, van, van problemen in Zuid-Amerika. dan is het wel kook. Dus ja, ik mag die aannemen die... dat jij nooit een snuifje genomen hebt. Nee, want boerse is ik natuurlijk. Heb nog, dat heb ik nooit gebruikt. Maar nog los van. Of, ik, bedoel, ik heb geen probleem als mensen dat doen. alleen je moet je wel realiseren. dat met je gedrag. ook als je liberaal bent je altijd moet nadenken wat voor effect heeft dat nou. Dus ik ben niet voor vrijblijvendheid. Ik vind vrijheid moet je heel zorgvuldig en heel goed bewaken. En daarom is denk ik denk het ook wel een leuk boek voor jonge mensen, omdat er ook in staat wat zijn nou de dilemma's van de vrijheid. Ook al hebben heel veel mensen hebben, gebruiken altijd het woord vrijheid als een soort van kreet. Van ik ben voor vrijheid. Maar wat betekent dat nou als je daarop doorvraagt? Nou, daar gaat het boek over. Ja, nog even terug naar die cocaïne, want daar waren we nog even benieuwd naar. In 2006 uh, werden er cocaïnesporen gevonden hè, op het toilet van, uh, van D66. Binnen ja, de, in de hoek waar D66 dat kun je nu wel vertellen, Boris, hoe zat dat nou? nou ik, weet, ik weet niet, maar het was op het damestoilet. daar pleeg ik niet te komen. Nee. Nou, en nou, dat ik vind, vind ik heb... wel heel erg. Het fixeert de prijzen in je Boris. Als je niet op het damestoilet <laughs> komt, dat vind ik een ongelooflijk klote gewoonte Als mensen zomer het damestoilet gaan nee, op hun ja, werk. Maar dus nee, jij maar was ik, het niet, uh, Maar wie was het dan wel? Nee, ik heb geen idee. Maar ik, er is wel nou. een keer een paar jaar geleden. Uh, is er wel eens een, uh, een, een discussie dat onder personeel geloof ik dat daar iets van cocaïne was gevonden. Maar dat was meer uh, ja dat was meer kamers. Ik, ik weet het niet precies hoe het meer zat. Maar uh, nee, ja, goed ongetwijfeld uh, in elk bedrijf uh, worden dat soort sporen wel eens gevonden, dus ook in de kamer. Uh, maar jij maakt ja. je daaraan niet schuldig. Nee, ik heb dat nog. Ik ben verder dan dit, Ben ik nooit gegaan. Maar uh, wij zijn daar vrij open over hè? Ik bedoel, iemand als bijvoorbeeld Alexander Pechtelt heeft wel eens gezegd. Ik heb dat, ik het allemaal wel eens een keertje geprobeerd in mijn jeugd. Nou, als ik het had geprobeerd, oh, en, uh, en dan had ik het ook zeker toegegeven. Maar ik, het is niet aan mij besteed. Tof, nou. hey, maar wat ga je nou doen, Boris? Ja, het ja, boek. Ik eraan. Het boek. Maar dan daarna. Ik ga nog. nog vaderschap, meer tijd, hoop ik. Nee, niet het vaderschap. Dat heb je, nee, je bent dankjewel. al vader. Ga je, ga je meer, ja, tijd, meer, meer tijd meer besteden aan? Dat is een waterbordje maken. Meer, uh, meer voor je ik ga meer schrijven. Ik ga ik ga heel goed nadenken de aankomende maanden ook. Uh, uh, wat, ik, wat ik wil doen, uh, dat kan in het bedrijfsleven zijn, de media, uh, I don't know, maar daar ga ik even op mijn gemak hey Nee, Boris, ik heb van de week ook wel baan op gezicht, hè? en toen wist ik eigenlijk al wat mijn volgende baan zou zijn. Ik heb altijd de indruk dat mensen die zeggen, we gaan een beetje wat doen, ja, nou ik ben even wat het nadenken. Ik heb ook de hele week in de krant gestaan, nee, ik ben nog even ontzettend aan het nadenken. Nee, ik ben nog lang niet besloten wat ik ga doen. En toen denk ik, ik heb ik al lang besloten wat ik ga doen, wat, heb je, wat ga jij doen? Nee, ik heb, het echt, ik heb nog geen, wereld, geen idee. Ga je weer acteren, Boris? Dat nee. zou leuk zijn. Acteren? Kan je acteren? Je boos is acteur. Nee. Ja, joh. Yeah. Ja, man. Nee. Jullie ja. directeur van Pound. Ja, dat is mee. Oh, nou ja, goed. Ik, euh, ik, zie de, ik, ik zie graag de uitnodiging komen van het gesprek. Ik, oh. ik ben zeer benieuwd. Nou, <laughs> nou ja. Uh, oh, Geen door, d Boris. Nee, hoor. Ik heb het echt afgelopen weekend, heb ik de knoop <hielp》>. doorgehakt. En uh, ja, vanaf dat maar moment. Waarom heb je de knoop doorgehakt? Ik dan weet waarom ik de knoop heb doorgehakt. Maar, maar, maar dat is toch niet één dan? Dat je denkt, ah, ik, weet je wat, ik knoop nee, niet ik ineens, ineens ik knoop ik heb door. Wat, dat vertelde ik al, dat ik wat langer erover aan nadenken was. Maar uh, pas dit weekend heb ik de knoop doorgehakt. Ik heb allemaal gesprekken met allerlei mensen. Uh, maar die heb je nou een plug? zeker uh, Ik ga goed nadenken wat ik allemaal ga doen. Uh, maar ik sta nog, nog zeker niet vast. Ah, mm. Nou, echt niet? Laatste nee, nee want anders had je het toch gezegd. Geweldige geprieders. Jullie kennen hem als een zeer open politiek ja, geloof ik. Dat is ook waar. Ja, dus, ik, nou... dus dat soort dingen daar hou ik niet van. ga je eventueel. Even, je kan natuurlijk ook iets heel mooi doen met al die geheimen die jij kent van de Kamer nu, hè? Hmm. Nou, ja, we je, ik vind het altijd heel flauw als Kamerleden Onze uit de microfoon. Kamer zijn. En dat ze dan alsnog hun gelijk achteraf gaan halen. Dat is leuk in de kamer uh, zit. Dat ja. vind ik altijd heel vervelend. Dus dat uh, zal je mij hopelijk niet op betrappen. Uh, uh, als ik dingen wil veranderen in de Kamer, dan ga ik me weer verkiesbaar stellen. Aankomende, jaar, aankomende vier jaar ben ik geen kandidaat, althans ben ik niet uh, Kamerlid. Uh, wellicht daarna weer eens, of veel, veel langer, langer daarna... Uh, maar in ieder geval de aankomende vier jaar niet. Nou, ik nou, ga je missen, Boris. Ik hoop dat je snel weer terugkomt in de kamer. Ik hoop dat D66 ja. erop staat als je terugkomt in de kamer. <lacht> en uh, Boris ontzettend wel weer de vrijzinnig democratische bond op. Ja. <lacht> Dankjewel, Boris. Fijne dag. Sweet dreams. Dag. dag. Doe Het Haags geluid. Ook in tijden van zwaar verdriet kan liefde ons redden. Al dus. Dagboek van de liefde Lieve... Spelers van oranje. Het geeft niets dat je verliest. Het geeft zelf niets dat je drie keer verliest. Het geeft niet dat je zo'n 45 doelkansen verputst. Het geeft niet dat je de moed verliest. Het geeft ook niet dat je tegenstander blijft vechten... als jij de moed hebt verloren. Het geeft ook niet als je fouten maakt... Het geeft zelfs niet als je onder je niveau presteert. Het geeft ook niet als je jezelf het leven zuur maakt... door duizenden kilometers op en neer te vliegen. Zodat je dan alvast in het hotel zit voor de kwartfinale. Het geeft ook niet dat je je collega's in bescherming neemt. Of de bondscoach. Het geeft allemaal niets. Maar het geeft wel als je smoesjes verzint... Het geeft wel als je niet probeert het best uit je spel te halen. Het geeft wel als je God en zijn malle moeder schuld geeft van je eigen falen. Het geeft wel als je jezelf groter maakt dan je bent. Oranje mag best verliezen. Maar ga eervol ten onder. En snap dat je een aardige middenmotor bent. Die met een beetje mazzel af en toe een potje wint. En moet wachten op betere tijden. Volgende keer beter. Dagboek van de liefdespanter. God, zo, inmiddels Nou, de piratenpartij steven het op een zetel in het parlement. Facebook schikt in een privacyzaak. Het schuimt en het bekt weer in de digitale wereld. Dus is het tijd om te spreken met wie het? Ed. Ed pet Eddie. Ja, goedenavond. Goed, goed doet u dat. Het is dus net een soort van jouw roos van appapa, heb je daar. Hè? Ed. Dag Ed. Dag. Dag. Hey, hoe is het uh, met Facebook? Die is helemaal gerommel, gedonder, gelazer hè, sinds die beursgang. Ja, dus uh, red ik wat aan de, de hand natuurlijk bij uh, Facebook, uh, vooral omdat uh, yes. ja, ze proberen natuurlijk allerlei nieuwe dingen te introduceren en uh, Facebook uh, die heeft uh, wat problemen gehad rond de beursgang, dus uh, die uh, hebben we nu ook mod met de, met de NASDAQ. Ja. Nou, waar ze ook mot mee hebben, is met een paar uh, gebruikers. Uh, ze noemen het zelf een gesponsord verhaal. Dat uh, een van jouw vrienden zogenaamd een advertentie op Facebook lijkt, En dat jij dan dus gaat kijken naar die advertentie. Maar daar was een aantal gebruikers het niet mee eens. En hij heeft Facebook geschikt voor een uh, paar miljoen dollars. Ja, Ondertussen deed ook nog een, een verhaal de afgelopen tijd de ronde... waarin weer bij het gewaarschuwd voor... van als je niet oppast, dan uh, wordt, er, uh, wordt je gebruikt in zo'n uh, gesponsord verhaal. Wat uh, Ja, dat is ja. het verhaal. Ed, Eddie Pet, Ed. Het is laat, Ed. Dat begrijp ik. Maar, dus wat uh, vind je daarvan? Dat was de vraag. Ja, wat ik daarvan vind. Ja, ja, ik denk dat dat wel een probleem is. Sowieso als je dus naar dat soort dingen kijkt... Uh, ja. zie je dat de gebruikers er heel erg uh, bovenop zitten. Ook over dingen die, uh, waar Facebook niet mee te maken heeft, maar wat gewoon spontaan opkomt. Want ja, Je ziet wel dat de meeste gebruikers Facebook... toch niet echt meer vertrouwen met dat soort uh, nou ja, dingen. Je, je hebt nu ook die dislike-button die offline is gehaald... en dat, dat er allemaal hele rare dingen mee gebeurden met dat appje. He, er werden ook allerlei informatie... je werd dan meteen blootgegeven als je, je daarvoor aanmelde. Het gaat ja. gewoon down the drain met Facebook eigenlijk. Nou ja, die dislike-button is bijvoorbeeld een voorbeeld van iets waar nou ja, Facebook misschien niet goed op uh, gelet heeft, maar wat uh, niet van Facebook zelf afkomt. Dat is een, maar een applicatie van een derde partij. Dus dan zie je wel mensen die daarop gaan klikken en denken, nou, het zou wel goed zijn. En, uh, nou ja. Ja, maar zo werkt ja, het werk een klein oh, beetje. Gespamd, zeg maar. het, ja, maar het, het is natuurlijk Facebook, dus je denkt, ah dat zit goed. Hè. Dus uh, als, ja. ik dan, als ik dan ga, iets, iets ga, hè, mijn vrienden, die, oh, dat is leuk, een dislike-button, oh, lachen, eindelijk kan ik eens een keer een beetje, beetje dissematiseer. En dan blijkt het verdomme zo maar gevaarlijk te zijn, al mijn gegevens liggen op straat te krijgen. we Dat, dat ja, man, dat is Facebook. Maar is het echt waar dat het een derde partij is, of is het gewoon een, een leugentje van Facebook om uh, te save face? Uh, nou ja, in principe weet je dat natuurlijk niet. Uh, ik heb er nog niet naar gegaan wie uh, de eigenaar is van die achterliggende partij. Maar er zijn, zijn een aantal apps die tegelijkertijd online kwamen, maar ja. die allemaal van installeren dislike-button uh, heten. Maar feit is natuurlijk, Facebook moet gewoon geld op gaan leveren hè, sinds de beursgang. Dat, dat is moeilijk. Dit zijn van die fratsen die ze dan uit gaan halen om dat voor elkaar te krijgen. Nou ja, er zijn uh, aan de ene kant fratsen die ze zelf uithalen... aan de andere kant fratsen van anderen die ze eigenlijk niet echt bij kunnen hebben. Die uh, maken het voor Facebook natuurlijk niet ja, makkelijker om uh, vertrouwen uit te spelen. Ja, die Zuckerberg-gast, die vond dat gesponsorde verhaal wel een beetje het ei van Columbus. Hè? Zo van, uh, we hebben een adverteerder, daar plakken we de het gezicht van Johanneke op. Dan geloof ik het ook, en dan ga ik het ook lekker verspreiden. Dat is natuurlijk eigenlijk bes besodemieterij toch, of niet? Ja, nou ja Facebook is sowieso uh, op zoek naar allemaal basisfunctionaliteit... eigenlijk uh, daar een beetje geld uit te halen. Want uh, ja, bedrijven hebben natuurlijk dus ook, ook wel, uh, of Facebook heeft ook wel door dat mensen misschien wel honderd merken geliked hebben. En dat je dat niet allemaal kunt zien. Maar je kunt wel als bedrijf dan nu wat geld bijleggen zodat jouw bericht wat meer zekerheid heeft om naar boven te komen. Zeg maar. Ja, En dan even iets anders, De Piratenpartij die af op een zetel in het parlement. Is dat goed, is dat slecht? Uh, nee, Ik denk dat het wel goed is eigenlijk. Uh, het is natuurlijk wel een beetje een one-issue-partij, ook wel op bredere vlakken. Nou, Ed, dat is niet helemaal waar, want drugs staat ook heel hoog in het vaandel bij de Piratenpartij. Ja, yeah, maar... Nee, uh, uh, nou, Zij zijn voor volledige legalisering van alle drugs. Een nou, steekend het idee, dat lijkt me goed. We gaan uit de digitale wereld bevrijden. Precies. Hartstikke goed. Stem allemaal op de Piratenpartij. <laughs> Nee, maar ik denk dat hè, het, ja, het is toch vooral de, de digitale wereld En ik denk dat het wel een, uh, aangeeft dat dat voor heel veel mensen in Nederland heel belangrijk is. En uh, ik denk dat heel veel mensen misschien nog niet eens genoeg door hebben hoe belangrijk dat over hun. Uh, nou, leg voor, het voor, toch voor eens even om... uit dan maar voor de mensen. Nou ja, alles wat we doen ge maakt gebruik van internet. Telefonie ook. Eigenlijk alle je telefonie maakt wel gebruik van internet. Bijna alle tv maakt wel gebruik van internet. Ook al heb je niet een uh, supermoderne internet tv. Het meeste kabelsignalen en zo gaat allemaal via internet. Alle, communicatie gaat, uh, alle andere communicatie gaat via internet. Alle nou, heel verhelderend. Hé, hey, nog Anders één dingetje. Is uh, uh, Apple uh, slaat locatievergegevens op, de, op je iPhone en je iPad op en bewaart dat dus. En ja. moet zich dus als enige bedrijf trouwens, want Google bijvoorbeeld... niet verantwoorden voor de rechter in Californië. Dat is toch een schande? Apple vindt wel meevallen. Nou, het is helemaal stilverenigd. schande dat alleen Apple, uh, dat moet doen. natuurlijk... Uh, Google, heeft, uh, Google zich weer moet verantwoorden in Duitsland... voor bijvoorbeeld die, die wifi-dingen die ze daar... Uh, nou. ja. Kortom, het zijn gewoon allemaal boeven... Maar toch nou, ja, ik moet denk het dat allemaal we, vrij zijn. Bedrijven gaan zo ver als ze kunnen gaan. Dus daar moet je gewoon goed op letten wat voor regels je daar aan, uh, wel of niet Oh, aan regels, regels. Maar die piratenpartij van jou die wil toch juist geen regels, hè? Nee, maar die wil bijvoorbeeld wel duidelijker maken. Uh, Kijk naar wat de overheid doet met, met telefoontaps. En nu ook de social media-taps. Oh. Wat ze vorig jaar in. Uh, de afgelopen afgelopen in het nieuws was weer. En twee weken geleden ook weer. Nou ja, ja, dat zijn goede zaken. Er veel meer dan helderheid met op komen. Met dat idee Ed, sturen we je naar bed. Sturen we je bed, ja. Heel erg bedankt. tot de volgende keer. Volgende keer is Rozen weer. Dag dag, Dag, Tot de volgende keer. Doei. Lieve luisteraars, je kunt nu gratis bellen naar 0800 1101. Een nieuw nummer. 0800 Let even op. Om je mening te geven over de stelling... 3 miljard bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking is een heel goed idee. Maar nu eerst nog even dit. Lig je lekker een potje te knallen op het naastrad in Zeewolde? Heb je ineens de klamme snuit van een levensgroot schaap in je beulspleeg? Ja, echt waar. Met dank aan Willem Den Broek van Camping de Wielewaal, te Zeewolde. Wat is hier aan de hand? We bellen even met Willem Den Broek van de Wielewaal. Hele nacht Willem! Goeienacht. Goeienacht, Willem. Wat is er aan de hand op de Wielewaal? Nou, op de Wielenwaal zelf is eigenlijk niks aan de hand... maar de onderliggende uh, bossen en uh, stranden, daar is wel van alles aan de hand. Vertel op, vertel op, vertel op. <laughs> vertel op, vertel op. Uh, nou, er zijn nogal wat mensen die vinden het prettig... om uh, de seks in de vrije natuur te beleven. Ja. En dat is op zich niet zo erg. Ja, ik wou zeggen, dat is heerlijk. Ja, niks mis mee, maar uh, laat ze dan op doen op plekjes... waar ze niet anderen tot last zijn. Want nu, Willem, wat is het geval... Nou ja, Jij zit de hele dag open. uit te kijken op... Uh... Ja, ze liggen gewoon open en bloot, waar, uh, waar iedereen ze waar kan nemen, zeg maar. Wacht even, we hebben het over het de dus bij Zeewolde. En, ja. en jouw camping, de wielerwaal, die, die, die grenst daar als het ware aan. En ik begrijp ja. nou dat we er een stukje bos tussen hebben. Maar de mensen van de wielerwaal, die dwalen door de vrije natuur... en er ineens op een neukenstel. Ja. En dat willen ze niet. En wel alles wat er nog omheen loopt. Omdat wat, het ja, maar ik heb dat wou ik inderdaad vragen. Wat, wat voor niveau hebben we het eigenlijk over? Lieve stelletjes die zachtjes in de missionarishouding een klein bosneukje aan het doen zijn. Of een keiharde biseksuele orgie in de duinen van de Zeewolder. Nou, dat lijkt het meer op af en toe. Echt waar? <laughs> ja. Jezus. Jezus. Willem. Vertel, details, details. Wat is het ergste wat je aangetroffen hebt. <laughs> en wat wil je allemaal horen? Nou ja, alles. Ik wil de, de, de, de waarheid wil ik horen. Nou ja, het is gewoon uh, af en toe bij de, uh, ja, hoe zeg je dat, bij de bij de rat af, zeg maar. Bij de rat af. Maar naakstrand, even, ja, ik ga niet zwak. heen, maar dat is toch gewoon, zonde, dat ja. is toch niet meteen ook een seksstrand? Nee, je of komt werkt er dat nooit, zo? zeg maar. <laughs> nee. Nee, nou ja, je nee, de... komt er maar... nooit. Wat voor, wat voor Willem voel... maakt een grapje, nee, hoor. Ja, nee, je moet wel serieus zijn. We hebben het over serieuze zaken. Wat ik dus begrijp is, we hebben een nou, dat Zoals Janneke al zegt, je kunt daar gezellig naakt recreëren. Dan krijg je dat grappige volleybal dat je borst omhoog gaat en jij omlaag. En piemos wapperen en zo. Ja. Al dat ik vind het zo je. erg, Jan. Ja, ik vind ja, het ja, nee, het geen gezicht, ik ben er ook niet van. Maar goed, je krijgt wel een, een ten all over, ook op de bips. Eh, maar die mensen die, die, die, die gaan dan aan gaan dan groep of, of, of weet ik veel allemaal. Zijn... Ja. Wat, wat, wat? Het, naak, het naakstand was bedoeld voor natuuristen. Ja. En natuuristen uh, vinden het fijn om in, de in, de, in het blootje rond te lopen. Ja, ja. mogen ze nou, ook ja, ja, Maar dat is moet tot daaraan zijn... toe. Maar dan? Ja, moet het helemaal zelf weten. Ja. Niks mis mee, nee. als het heel warm weer is of, of net wanneer ze willen. Geen probleem. Spiegelmol in de factor een, 50. Groot, ja, een groot deel die associeert het met seks. Oké. Okay. Maar, maar is, dat, is, dat, is dat Flevoland? Ik wist nou dat er zulke hele mensen in Flevoland wonen. Nee, nou ja, je, je hebt eerst de Bosberg gehad bij, uh, langs de, wat was dat, A27 geloof ik. Ja, wat is dat dan, een Bosberg? Geen idee. Ja, het was uh, parkeerplaats langs de snelweg. Oh, dat spul, dat je, dat je echt van die parkeerplaats toeristen hebt die dan afspreken ja. met de auto komen. Ja, maar komen. dat is oud, ja. dat is gehesbind, nou, niet meer hij, in. kennelijk heeft hij dat verplaatst. Precies, ja, naar, ja, dit, dit is dus uh, een nieuwe uh, hype. De oh, okay. Maar inderdaad Willem, wat weet. doe je daar nou aan? Hoe ga je ja, dit oplossen? Ja, dat, dat is inderdaad belangrijk. Ja, nou ja, dat is gewoon een lastig verhaal. Uh, op een naaktstand uh, controleren door de politie... Uh, de nee, vormen. maar jij hebt iets is je heel bijzonders bedacht... en daarom hebben we jou aan de telefoon. Jij hebt namelijk 30 schapen, 30 killer sheep from hell... die bossen ingestuurd om die vieze snuffelaars... in de beeldspel te likken, of niet? Nou ja, het is, het is niet zozeer dat die schapen, zeg maar... dat, dat, die, dat wij die op die toeristen afjagen... of op die, op die naaktere mensen afjagen, maar het is meer... Dat door, door die schapen komt er een ander publiek, zeg maar. En wat zeg je nou? Publiek... De schapenneuken. Dat, dat klinkt ook weer niet, uh, niet prettig, uit. Uit. Uit. Ja, wat je nu zegt, Willem. Het andere publiek is zeg maar, gewoon de mensen met kinderen en zo die er vroeger ook waren. Oh, ah, en... wacht even. Okay. Dus de, de schapen zijn niet zozeer dat ze, dat ze in, de bit, in je bilzplet komen snuffelen als je daar een klein wipje aan het maken bent. Nou, het kan wel hoor. Het kan wel. Echt waar? Dat lijkt me. Ja, maar je hebt al die mensen erbij. Is dat niet gevaarlijk voor zo'n schaap dan? Want je hebt vreemde kosthangers, hè? Ja, dat klopt. Ja. Maar ja, er loopt ook nog een schaapsherder bij... en een paar honden dus. Oké, okay, dan kijk, de schaapsherder ja. en die paar honden... dat wordt al kinky, hoor. Dan nou gaan we echt <laughs> los. Ja. Als, je echt, als je de, de fetish hebt van een schaapsherder en een paar honden... plus een zootje schapen, dan zit je goed bij Zeewolde. Want uh, dan wordt het... Ja, nou goed, maar... Nee, maar dus eigenlijk is het zo... Eigenlijk wordt het gewoon hartstikke gezellig... bij Camping de Wielewaal deze zomer. Kwaad, ben je haast klaar met die, met die dierengeluiden nu? Toch, Willem? Wat zeg je? Het wordt gewoon één grote beestenbol. Ja, ja, nou nee, ja, dus, dat... Maar nee, dat heb ik dus verkeerd begrepen. Eigenlijk is het dus niet zo dat de schapen de naaktneukers moeten verdrijven. Nee. Het is zo dat de schapen juist weer onschuldig volk moeten lokken... zodat ja. die tegen de naaktneukers kunnen aanwandelen weer. Ja, zodat ja, die naakt... als er maar genoeg normale mensen... of normale mensen gewoon leuke mensen... We die gaan die beuken terug naar een hebben, parkeerplaats. Die we hier graag weer willen hebben, zeg maar... dan drukt dat de rest vanzelf weer weg. Dus het is eigenlijk een soort van, weet je, net als jagen, dat je dan van die opjagers hebt. Van met die maken met blikjes. En dan, dat zijn dan die schapen, en dan, dan gaan die vieze neukers die gaan weer terug naar een parkeerplaats. Jan zou je nog uren over willen doorpraten? Ik opraken, vind het maar... een heel ja. ingewikkeld plan, nou, ja. maar ja. volgens mij gaat het werken. Ik denk Willem, heel veel succes. Succes dus ermee. Het, het uitwijzen. Ja, inderdaad. Dames en heren, u kunt weer veilig met de kinderen en de schapen naar de Wielerwaal. Veel plezier. En de viespeuken ja. gaan vanzelf weg. Slaap lekker, Willem. Dag, Willem. Doeg. Dag. Wat een geleuter. 0,7 procent. Wat een geleuter. Dat zeg ik. Wat een geleuter. 0,7 procent was de norm voor iedereen behalve voor de PVV. Nu de Going get staf vindt premier Rutte ineens dat wel een onsje meer mag. Liefst, drie kwart wil hij korten op ontwikkelingssamenwerking. Je kunt nu gratis bellen naar 0800 1101... voor deze avond speciaal aangevraagd nummer. En je mening geven over de stelling... 3 miljard bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking... is een zeer verstandig idee. Ja, allerlei zijn we zet. We blijven het proberen. Wij gaan rustig van start met, met Jasper de Groot... onze, onze, onze held, onze vriend Jasper P.D. Goeienacht. Hallo. Goeienacht. Wat vrolijk en monter ben jij, Jasper. Ja, ja, we gaan nu weer beginnen over meester Snikkeltje uit ik veel <laughs> waar die vorige week vandaan kwam. Meneer Greep uit weet ik veel waar. Nee. Wat gekke hij moest over ik... iets erg slag, heb ik gehoord. Maar dat was hij dus. Echt waar? Ja. Wat dan? Ik zou dat hij er Nou ja, Boke Bos, die, die volgens mij ook inbelt, die weet daar meer over. Maar, um... Oh, nou ja. Okay. Zitten jullie in dezelfde we kamer we wachten... of zo, Jasper, met twee telefoons? Dat is wat voor eng doen. Met spanning. Maar Jasper, vertel even. Wat vind jij van onze stelling? Uh, eens, mag zal het Nog wel wat meer wat mij betreft. Wat? Ja, waarom zou je überhaupt die drie nog aanhouden dan? Ja, je bedoelt, als je dat toch uh, gaat schrappen, schrapt het dan maar helemaal. Ja, precies. Laat ze de tering maar krijgen daar uh, in, in, in, in Nee, nee, nee. nee laat iedereen zelf maar bepalen wat ze willen betalen en aan wie. Oh, leg eens uit. Nou ja, als je dat geld gewoon teruggeeft aan de mensen in de vorm van een belastingverlaging... dan kan ja. iedereen zelf bepalen hoeveel ze geven en, en welke organisatie of, of, of ze het direct geven... Of... Kijk, ja. dat is nou toch wel weer even een, een, een, een originele gedachte, of is het soms een VVD's. Ik denk dat jullie een keer iemand als Twan van de Libertarische Partij uitnodigen. Die we toch met uh, een kleine snut op komen. Oeh, dit is reclame in, in, in, de, in de zintijd van de publieke omroep, Jasper. Ja, zo. dat mag gewoon een keer. Dat kan. Ik bedoel, je moet er alle vijf noemen, toch? Dat is waar. Jasper, ik vind het je geweldig gesproken. We gaan door naar de Wat een geleuter. Wow. Hey, Nou, Baber, zit je gezellig op de bank bij, uh, bij Jasper of... Uh... Uh, nee, nee, ik kom er uh, net vandaan. Oh. Ah. Nou, ik heb, het... hey, ja, heb je gekeken? Heb je gekeken? je gekeken? Wat erg was het, hè? Ja, het was waardeloos. Ja, maar erg was het, hè? Ja. Jezus. Niet om aan nee. te zien. Maar even naar de stelling. Drie ja, eh, nou ja. meer perzuinige samenwerking is een... Nou, ik wilde eigenlijk best wel een t-shirt als het nog kan. Oh. We gaan door. Wat een geleuter. Nou Hup. ja, als we gaan smeken, dan gaan we meteen door naar Huub. Huub, wil jij ook een t-shirt of Goedienauw. heb je wat te melden? Goeienocht. Vertel het eens, ik vind het zo gezellig, al die zachte geest. Ik vind het, ik vind het dat we een heel goede stelling hebben. Dat mag ook al een keer gezegd worden. Nou, nou, Jan. Hey, hey, bedoel, hij komt van heb... Jan. Even de kennis ja, ja, nou, van ja, Jan. Jan is des... de hele ja, nou, weekend he, he, he, erop gebroed God en gedacht. God allermachtig, zeg. Ik heb zo zit de top op die stelling. Ik denk, wat nou. zal ik eens doen? He, en dan hebben we eindelijk een goede klopje. stelling. Jan weer blij. Huub, dan. Maar de staat in Nederland geeft te veel geld. Ten eerste al. Mm -hmm. En dat is een luxe. Plus, we geven geld aan een regime. Hebben we gedaan aan Mubarak. Nou ja, die man heeft duizend mensen vermoord, dus dat is ook niet echt. Uh... Ja, we geven wel aan meer uh, twijfelachtige regimes heel veel geld, hè? ook in Afrika. En ja, zo. nou, daar moeten we er zijn... mee ophouden. Ja, maar ja, het is die, die, die mensen die, die, die kunnen het ook niet helpen, hè? hoor je dan vaak. Ja. Ja, en hoor je altijd verdwijnt in de zakken van de dictator. En ja, dat zal allemaal wel. Maar ze ja, er die armen te kreperen zijn. Ja, maar dan kunnen vervelen. we beter wat doen aan al die vervelende handel die, die wij hier hebben opgesteld, hè. Daar heb je veel meer aan. Oh. Vind je dat ook, Huub? Die weten dat wel, hè, Janneke? Precies, Huub. Ik word wordt zo misselijk van deze invasie <laughs> van zakkengeest. Ja, wat een geleugde. Godzellem. Bart, Bart, kom je uit Nederland? Nou, ik beschikend. Doe het nou niet, zo, niet zo eng tegen hem. Hi, met, Dag Bart. Met mij, um, Dag. Ik vind dat, dat Jan uh, een beetje te veel op dat meisje ingaat. Die gaat er al, al, altijd over schreeuwen. Echt waar? Ben je ja, ook al tegen mij, Bart? <laughs> nou ja, goed, een klein beetje. Nou ja, goed, je bent wel leuk. Oh, nee, okay. maar, nee, maar je, je onderbreekt haar stem af en toe. Ja. Echt oh, waar? Nou, weet je wat? Dan geef ik je, Janneke, nu even pak een beet... <laughs> Twee minuten en tien seconden om iets te zeggen. Dus, nou ja, goed, dat is het. Ja, oké, okay, goed. Nou uh, ja, van maar moet maar ontslag nemen, toch? Oh dat ja, maar dat was de, de stelling van vorige week. Vorige week. Ja. Maar je hebt, je hebt lang in de wacht gezeten. Wel zeven dagen lang. We hebben inmiddels een andere nee, stelling. Ik, ik, ben, ik ben meteen in één keer door. Nee, ja, goed. Ik ben het liefste persoon van de wereld. Oh. Ja hoor. En jij ook. Dankjewel, dankjewel je Bart. Nee, wat die idioot van een, van een roze... Godzijdank is die op weg. Die, ik zou jullie gewoon als team uh, liever hebben, hoor. Nee, ja. Dat is nou ook niet aardig. Roze is, die, die is geheel overspannen afgevoerd... naar een, naar een Willem-Alexander, nee, Villa in Griekenland. Vandaag. Heb je, voel je je niet de behoefte om Johan nee, nee, nee, even te proberen? Ik gewoon ook veel relaxter, gewoon. Want uh, ja. je laat je opfokken door die, door die idioot, gewoon. Ja. Ja. Hij is veel rustiger, Jan, hè? Ja, ja ik ben nee, heel rustig geworden, dat, dat is wel waar. Uh, je hebt een hele rustgevend invloed op moet, dat ik je wel en nog af en toe even onderbreekt. En ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig wanneer er iemand komt die jou gaat bedreigen. En nu gaan ja? we kappen ook. Oh. Ja. Nou Bart, ik hoop, uh, ik, ik hoop niet dat jij degene bent die mij gaat bedreigen. Ik vond het heel gezellig om je te spreken. Ja. Dankjewel ja, voor, ja, ja, voor ja. je input. We gaan even weer een schaakprobleemtje oplossen. Dat moet ook gebeuren. We gaan ook even een schaakprobleem. oplossen. Zo plossen. komt iedereen voor. Oh. De nanuk. Na het ja. is nog precies een minuutje, Janneke. Dat is je tweede aflevering. Je hebt nu al fans. Nou, en nu mag ik de minuut lang natuurlijk gewoon nou, alles zeggen wat nou, ja. ik wil. Nee hoor. Hey, ik vond het weer hartstikke gezellig uh, met je Jan. Ja, het was ook heel gezellig. We hebben zelfs, hebben we fans. En als die kwaad niet ophoudt met in mijn oor te schrijven... dan sla ik hem dood, ze de week. We zijn. Een hele lange avond hebben we gehad. Nederland heeft verloren. Hero heeft nog niet gewonnen, zou ik zeggen. Volgende week hebben we een gast die iedereen zal verbazen. En nu is het afgelopen. Dag lieverds. Dag lieverds. Het was heel fijn. Ja, dag. Tot volgende week. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Maar een ja, ik ga niet zwak. hé, hey, maar dat is toch gewoon... Zonde, dat is toch ja. niet meteen ook een seksstrand? Nee, je of komt werkt dat nooit, zo? zeg maar. Nee. Nee, nee nou ja... Nee, je nee, komt maar, er nooit. Wat voor, wat voor, Willem cool, maakt nee, maar, een grapje ja, hoor, ja, nee, wil, dat wil, wil, wil, Je moet wel serieus zijn, we hebben het over serieuze zaken.